minister van Buitenlandse Zaken. Juncker gaf in Brussel... aan een... de posten in de commissie. Nou, ga door. Juist, dat wou ik even zien. Het kabinet is met de Verenigde Staten... in gesprek over de manier... waarop Nederland een bijdrage... kan leveren aan de internationale coalitie... in uh, de strijd... tegen de terreurbeweging IS. CMM. Voor Zandvoort en de regio... En daarbij worden alle opties bekeken, schrijven de ministers Timmermans en Hennis aan de Tweede Kamer. Volgens de minister eh, verwelkomt de Verenigde Staten de Nederlandse bereidheid om deel uit te maken van die coalitie. Zij schrijven dat Australië, Canada, Denemarken, Duitsland... Frankrijk, Italië, Polen, Turkije en het Verenigd Koninkrijk... om uh, praktische redenen als eerste door de Verenigde Staten zijn benaderd. wou zeggen, ga je nog door of niet? Goed. Uh, het begrotingstekort van Frankrijk loopt dit jaar op tot 4,4 van het uh, BBP... Uh, het bruto binnenlands product. Het hoogste niveau in vijf jaar. Dat heeft minister Sapin van, Financieel van Financiën vanmorgen bekendgemaakt. Pas in 2017 kan Frankrijk voldoen aan de Europese uh, bovengrens van 3%, zei Sapin. Hij had eerder in Brussel beloofd dat hij zijn cijfers komend jaar in orde zou hebben. Sapin zei te hopen dat Brussel rekening houdt met de aanhoudend zwakke economische situatie in zijn land. Frankrijk blijft echter bij veel andere Europese economieën, eh, die profiteren van aantre de aantrekkende groei en meer bedrijvigheid na ruim vijf crisisjaren. Daardoor eh, int de staat ook minder belastingen. Voor dit jaar verwacht Sapin een groei van 0,4 Iets meer dan de helft van de Nederlandse groeiprognose die op 0,75 staat. Volgend jaar wil de Franse regering voor 21 miljard aan bezuinigingen doorvoeren... zonder de belasting te verhogen. En tot zover melden wij het NOS nieuws. En we gaan nu door met iets wat u ook nog heeft moeten missen... maar wat we er gelijk maar achteraan gooien. Zo is dat. Hier is Angela de Koning met het Regio Nieuws. Ja, de politie doet onderzoek naar een babbeltruc in Heemstede. In een appartementencomplex aan de Zandvoorselaan... sloeg maandagochtend rond 10 uur een oplichter toe met een smoes over taart. De verdachte melden bij meerdere bewoners aan... Uh, met als verhaal taart voor de hele flat besteld te hebben. Want zijn moeder kwam daar er volgens de man wonen. Aan een van de bewoners vroeg de verdachte of ze 100 euro kon voorschieten. De vrouw heeft dit gedaan. Later in de middag rond 4 uh, uh, uh, uur kwam de man nogmaals aan de deur. Dit, uh, dit keer vroeg hij 50 euro omdat hij suikervrij gebak zou zijn vergeten. Uiteraard beloofde de man terug te komen om het geld terug te betalen. Dinsdagochtend kreeg de huismeester van de flat lucht van het verhaal... en schakelde de politie in. Uit onderzoek bleek dat de man bij meerdere huizen heeft aangebeld. De meeste mensen gingen echter niet op het verzoek in. Heel verstandig. Vanavond kunt u met de boswachter een avondwandeling maken... in de Amsterdamse waterleidingduinen... De wandeling start met licht en gaat verder in de schemering en eindigt in het donker. Een kans om de duinen op een andere manier te beleven... en op een tijdstip dat de duinen normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor het publiek. De wandeling start om 7 uur bij de ingang oase aan de Vogelenzangseweg. De excursie duurt ongeveer 2 uur. Deelname kost 7,50 euro per persoon en dat is inclusief een drankje. Heeft hij zin om mee te gaan? Dan is aanmelden nodig vanwege een maximum aantal deelnemers. Een aanmelden kan via www.waternet.nl-awd. Ik herhaal het nog even. www.waternet.nl-awd. In 2013 stonden er gemiddeld... 95.000 vacatures open. Dat is het laagste, laagste niveau sinds 1997... zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal vacatures daalde vorig jaar met 16.000... ten opzichte van het voorgaande jaar. In alle bedrijfstakken nam de het aantal vacatures af... met uitzondering van de sector openbaar bestuur. In de zorg, de handel en de industrie was de krimp het grootste. En tot zover het Regio Nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. September staat voorlopig garant voor mooi nazomerweer. De komende dagen krijgt de zon steeds meer ruimte. En in het weekend zijn de temperaturen ruim boven de 20 graden. De temperatuur komt donderdag alle uit boven de 20 graden... maar dan gooit de bewolking nog roet in het eten. Vrijdag wordt wel een hele zonnige dag met 21 graden. En in het weekend stroomt warmere lucht uit het noordoosten het land binnen. Het grootste deel van Nederland kan dan rekenen op maximaal van 23 graden. Alleen het noordelijk kustgebied wordt uh, door, het, door een matige noordoostenwind ietsje koeler. Tot zover het nieuws en het weer... ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. Ga zitten, nog eentje, nog eentje. Ik heb een beetje energie over. <tie> ik er een beetje denken, god Jochem, we hebben vandaag alleen maar over leuke dingen gehad. Maar er zijn een paar dingen op deze aarde, aarde de laatste tijd gebeurd, die een stuk minder leuk zijn. Regen in de schande? hè? Regen de schande? <tie> en ik ben toch aan het eind van de voorzien dat we ook bij dat soort dingen... Heel even stilstaan. Ahoy, ahoy, Ik loop over straat en ik zie dat mensen huilen. Huilen, omdat u weer aan vergaat omdat het milieu kapot gaat en de oorlog gaat door en de mensen hebben honger en pijn ik wil wonen in een land waar het vrede is in een land waar de kanonnen zwijgen de mensen te vrezen en de kinderen lachen daar wil ik heen. Daar wil ik heen. Met... Ja, Sophie, vergeet niks. Zoenen, zoenen. Kom, kom, kus, kus, kus, kus. Mwah. Sophie, samen met... Het Een beetje stof uit je oren kunnen noemen, dit, hè? Eh, uh, Running with the Devil. Van Halen. Nog een beetje Nederlands, hè, want Eddie Van Halen, dat was gewoon een Nederlander. Ja, in Amerika noemen ze hem Van Halen, natuurlijk, maar uh, het is gewoon een Nederlandse man en uh, een wereldberoemde gitarist geworden. Nou, van Nederlandse afkomst. <laughs> Movie no Fever to the Form. It is new. So where the music or madness? We we'll live by one of the two. By one of the two. So go on, fill your heart up with gladness. Not a moment too soon. Not a moment too soon We should be rationing the reasons Choose a child to ignore Of this I've never been sure So I will follow the feeling And sing fever to the phone All of my fever to the phone afraid, afraid, oh, that keeps you clean but unclear, clean but unclear, is the dirt that you're made, you're made, oh, and that's nothing to fear, no it's nothing my dear, but how do I? Maybe I thought it before. Maybe that's why I. Dat heet Fever to the Form. Beetje rustig, hè? na nou, dat geweld van Van Halen. <laughs> uh, we krijgen straks nog de bioscoopagenda. Daar wordt nu aan gewerkt. Ik weet het, alles loopt een beetje uit. Alles loopt een beetje op andere tijden. Vanwege de stroomstoring eerder vanmorgen. Uh, dus mensen die... Ik zeg het nog maar een keer... voor de mensen die het misschien nog niet gehoord hebben... Voor de mensen die ons proberen te ontvangen via de ether via de 106.9, helaas, dat lukt nog niet. Oh, Wel via alle andere kanalen, 104.5 kunt u ons horen, www.zfm-live.nl En Ziggo Kanaal 40 of 45 natuurlijk. Life. Digitaal 40 en analoog 45. We zijn er twee Should I care? When I feel like I is, baby? I feel sexy sexy I Oh Oh, oh, feel oh, I yeah. Oh, oh, oh sexy als ik dans.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 Ik heb er van. Ik voel me seksueel als ik dans. Nou ja, muzikanten dansen ook niet, hè? Nee, ik wou net zeggen: Vind je die dans? Maar nou, misschien horen dat dus er iemand op het tenen gaan staan. Maar dat is ook alles, hoor. <laughs> dat is uh, een nieuwe single van Nielsen. De Nederlandse Nielsen, hè? We hebben ook nog een Amerikaanse Nielsen. Jij heeft met niets met elkaar te maken. Sexy als ik dans. Nou, als u de film van half twee wil halen, moet u heel erg rennen. Ja, dat wil rollen. Het wordt echt turbo, hoor. Ja. De bioscoopagenda. Goed, de film van half twee, dat is Hoe Tem je een Draak 2, deel 2 in 3D. En dat is het spannende tweede deel van het epische Hoe Tem je een Draak trilogie. En neemt je mee terug naar de fantastische wereld van Viking Hickey en zijn draak standloos op het eiland Berk. En deze film begint, zoals ik al zei, om half twee. En uh, als u deze mist, dan kunt u zaterdag, zondag en woensdag... ook uh, volgende week woensdag is dat, uh, ook nog een keer gaan kijken... en ook weer om half twee. Dan uh, de film Casper en Emma. Een fantasierijke, hartverwarmende film voor de jongste kijkers... Met een mooie les, een beste vriend is het leukste wat er is. En uh, deze film uh, gaat aankomende zaterdag uh, spelen om half twee middags En uh, zondag en volgende week woensdag eveneens om half twee. Dan de film The Fault in Our Stars, gebaseerd op de bestseller van. John Green. En uh, deze film uh, speelt morgenavond om 7 uur. En iedere daarop volgende avond eveneens om 7 uur. Dan de Nederlandse film Oorlogsgeheimen: het verhaal over twee vrienden in twee verschillende kampen en een Joods meisje. Uh, deze film draait vandaag voor het laatst. En dat is dan om half vier. Dan vanaf morgen een nieuwe film in uh, Circus Sandvoort. En uh, dat is de film Lucie. En dat gaat... Het verhaal gaat als volgt. Wanneer de student Lucie Lucy in het buitenland per ongeluk betrokken raakt bij een gevaarlijke drugsdeal... ontdekt ze dat er geen grenzen zijn aan haar intellectuele ontwikkeling. En dat ze in staat is om steeds meer van haar hersencapaciteit te benutten. Een hele bijzondere film dus. En die is dan vanaf morgen te zien om half tien. En tot slot nog even de film die vanavond speelt in uh, het kader van de filmclub Simon van Kolm en dat is deze keer een Franse film Le Garçon et Guillaume à Table <tied> en uh, dat is een uh, komische film en uh, een film die al een aantal uh, prijzen heeft gewonnen, waaronder de Franse variant van de Oscar namelijk maar liefst vijf César. En deze film begint zoals gebruikelijk om half acht. Tot zover. Zomer of winter. Altijd weer zie je your time. Disgusting yes. Tell me where we're running to, 'cause I don't really have a clue these days. Waylon tell me where we're running to, 'cause maybe this old cowboy's lost his way. Love drunk. down below Het song uh, werd die tweede bij het songverstel. Maar uh, nou, dit was zijn nieuwe single, Walen. Hé, hey, dit is Italiaans. Gloria. Umberto Tozzi. Tozzi. Je kunt de pizza met de deur afgeven, ja hoor. ria Goed is het We luisteren nog steeds aan Zing Fam Lunch op deze woensdag, de 10e september. Beetje anders dan uh, gebruikelijk, maar dat weet u, we hebben een stroomstoring gehad vanmorgen in Zandvoort. En uh, het was niet zo lang, maar het betekent wel dat alle systemen eruit lagen, ja. Vandaar dat we geen NOS nieuws hebben, dat lezen we straks om twee uur zelf al voor. En uh, dat combineren we dan vandaag een keer met ons eigen Regio nieuws, wat u normaal om half twee krijgt. Maar daardoor we vandaag dus even anders. This is Yvonne Elliman, if I can't have you, at the film Saturday Night Fever. ...nog eens dunnetjes overgedaan door Ike en Tina Turner... ...maar ik prefereer zelf toch deze versie. Proud Mary heet het nummer. Het gaat over een uh, zo'n zo riverbootschip, uh, zo'n zo radarboot. Ja, op de Mississippi vaart, ja. Gelovigen die wakker worden... ...Levende vrouw! in de water... Nick en Simon. Wie weet het nou? Van Venus komt de vrouw. En de mannen die komen van Mars. Ik zal ze nooit precies begrijpen. En krijg er wel eens tussenuit. Maar heb al wel geleerd dat hoe je het bent, of keer zonder vrouw. Houdt de mannen niet man en leven de vrouw. Heeft het liedje Ode aan de Vrouw. Van hun laatste album. We gaan een broodje doen, trouwens hoor. Dus, uh, even een mols een paar uh, plaatjes. Je hoort links en u hoort onder andere. Ja, nou ja, goed, u hoort het wel. Tot zo. Drinks sneak into my veins and knock me out cold am i tripping are you bliss or are we dreaming this or don't wake me yet it's dripping from your lips and written on your wrist can't be oh. you're not in the room but you got me in the head Got me in a headlock